Katrien Straatman met het NOS Journaal. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de bevrijdingsoperatie Market Garden herdacht. Zo'n 100.000 mensen waren op de herdenking afgekomen, meer dan verwacht. Onder de gasten waren veteranen van Market Garden... de Britse kroonprins Charles en prinses Beatrix. De luchtlandingsoperatie is dit week einde 75 jaar geleden... Meer dan duizend parachutisten deden de parachutesprongen na... waarmee in 1944 de strategische brug over de rivieren veroverd moesten worden. Het offensief liep vast bij Arnhem... en het duurde nog maanden voor heel Nederland werd bevrijd. De politie heeft afgelopen jaar het budget voor relatiegeschenken en feestjes ruimschoots overschreden, meldt het VPRO-radioprogramma Argos. Voor het onderzoek zijn declaraties bekeken van alle politieeenheden. Het zijn rekeningen van dure afscheidsfeestjes, kookworkshops en voetbalkaartjes. Het is niet de eerste keer dat de politie in opspraak komt door declaraties. Het bekendst is het schandaal rond de oud-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad. In Parijs zijn er opnieuw protesten van de gele hesjes. Honderden mensen protesteren tegen de aangekondigde pensioenhervormingen en het klimaatbeleid van de regering. Er zijn 7500 agenten ingezet, 39 mensen zouden inmiddels zijn opgepakt. Vorig jaar demonstreerden de gele hesjes maandenlang tegen het beleid van president Macron. Die protesten leiden geregeld tot chaos en geweld. De Amerikaanse Formule 2-coureur Juan Manuel Correa is na meer dan twee weken uit zijn kunstmatige coma gehaald. Hij raakte gewond bij een crash op het circuit van Spa-Francorchamps in België. Daarbij kwam de Franse coureur Antoine Hubert om het leven. Correa liep verwondingen op aan zijn wervelkolom en brak zijn benen. Het weer vanmiddag schijnt de zon volop en wordt het tussen de 21 en 25 graden. Morgen begint de dag ook met zon, maar in de loop van de dag raakt het vanuit het zuiden bewolkt. En kan er een regen of onweersbui vallen, wel is het met maximaal 27 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB.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 Ga opzij, in het gemeenteblik op wielen, hang of zit je, kielen kielen, langs de Amstel, of nee.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 Gemeenten blik op wielen hallof zit je en kiele langs de oosten Op wielen, hang op zitje, kille kille langs de Amstel. Voor In die Dans, de Jovale Jordaan. Langzaar ze leefde. Er was een gouden brullen van herpot de Tante Jaan. ze Er werd gecolleteerd, de dus spaap het omgekeerd. Er werd gezongen en gedanst, het feestje liep gesmeerd. Het ze de Ze door, salse, de Franse toer, de zetel door uitzet in de ruiten en je lier, met valle rokken en de stier. De sans wat de boer, en allemaal de benen van de vee. de tien minuten voor, hij vroeg tante Jean. Alang zal ze leven, want heus het gouden het mag dood verloren gaan. Schrijf die jongens opgelet. Ik zing een Aria, de paar van wist je ja, je de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 Dan schud ik alleen mijn kop, geven geel geen antwoord op. Ik ben Sally met zijn roem en Een mens het is een leven toch.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 Ik ben Sally, met zijn vrouw en z'n kruin. Woomijs. Mevrouw, woomijs. Heerlijk. Je smult het wel. Dank u. Maar ik blijf Sally.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 La la la la la la la la Maar al dat de Breng je de misère Breng je de misère la bier la bier zijn zo niet zo niet zo niet zo kwaad la oh, bravo, la la oh, bravo, la oh, bravo. la la la la la la la la la Steeds al die kerels de scheren van La la la la la la la la. Alle dode vissen bakt met tante ka. En mijn oma Chrissy woont in Amerika. L'Amerika, l'Amerika, l'Amerika, l'Amerika.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 O, la donnetta, kan je begrijpen. Ik heb een botmesja, Ik zal het eventjes slijpen. Ik ben Barbiera. Tralala,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 Eerst nemen we Fino en ijsicaliano en we gaan naar de kino en we huren een cano binnen café met een oude piano links om de hoek bij het meer verlugaan door de ik dan heen met die liefheid alleen en de roebie erin. Hé, hey, Fi Carro, Fi Carro, Fi Carro, Viggeren, Viggeren, Viggeren, Viggeren, Viggeren, Viggeren, Viggeren, Poes, Poes, Poes, Poes, Poes, Poes, Moet je melk die poes? Fi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 Kijk waar je staat, kijk figuro hier, kijk figuro daar, kijk figuro zus, kijk figuro zo Kijk nou toch goed, vlak voor je toet, en laat je niet voppen, leg voor je dop En als je hem niet oprapt, laat je maar liggen, dan moet je maar weten wat er wat komt Sokken we kort, sokken we kort, sokken we kort, sokken we kort Sok Bravo be visimo, bravo brava, visimo, bravo be visimo, bravo be visimo, put in me visimo, put in me vuien, put in me put in me ja. La la la la la la la la la la la la la la la la la la me me me do it is na. Wat is beg de hacko, Maak je me zie, ik dat is me de die. Sieks op, me kop, het wordt een huil. Adieu.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 ons twee bij elkaar Alle duiven de dam, Shalaladi, shalalala Ja, die weten hoe het kwam Shalaladi, shalalala Want ze zaten op je schoot Shalaladi, shalalala En je gaf ze stukjes brood Shalaladi, shalalala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 Sha la la dee, sha la la la. Aan de bier naar Amsterdam. Sha la la la la la. Naar de daken op het plein. Sha la la dee, sha la la la. Omdat we zo veel zijn. hebben. Sha la la dee, sha la la la. la la la la la la la la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 de Anemonen bracht je vroeger mee En dan kreeg ik naar een ziel Jaren alleen, waar bleef de tijd dat ik iets van je kreeg, rode anemonen mis ik in ons huis. Zie, vergeet je voor mij. Dat was vroeger anders. Toen zeg je niet nee. Op zaterdag bracht je iets leuks voor me mee. Rode anemonen bracht je vroeger mee. Breng je. You... Anne molen mis ik in ons haar. op jou al duurt het jaren ik weet dat mijn hart voor jou blijft slaan en komt je schild weer binnen varen dan zal ik aan de kade staan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 Het heel leven, al dit we op een roodje nu en dan. Al maandagmorgen vroeg gaan we aan het prekassen. De een die heeft een minuutje vrij. Een ander trompeert weer bij klaveren Een derde hoopt dit tot de loterij. De hele week is een gedraaf, is een mens arbeid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 Van door, tijden we blijden. voor een onvrije fris, wanneer het zondag is. Een tekenaar zit de hele week te tekenen, de was loopt steeds in haar huishoud voor. De zakenman loopt heel de week te rekenen, maar hoe hij rekent, steeds komt hij te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 Wie ja, als het zondag is, arbeid voor is hier zwicht, dan trekt er iedereen zijn zondagse gezicht. Van schoolfabriekanten, zijden we blijden, voelen ook vrij en vrij, wanneer het zondag is. Beleef de tijd van de leer, met Zandvoort uit Zandvoort.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 Niet al een dattje overgehouden en erf ik minstens een halve miljoen. Ik de in plaats van het Ga de in de haat, te krijgen. Mij in de kans op de beurs. naar mijn centen gooi ik met stenen. O, la donna ja era Ik heb een pot met ja en dan ik eentje slijpen Ik ben maar gera O trolo plot plot plot plot lo lo Er dey bij Ja oh bij je der van van de vleer ro en maak je niet kwaad, maak je niet kwaad. Welke water, ik heb liever ranja, ik me een katje, een lieve mommetja, als jij snoek zit, het is op karver, een lichtere bloemkoos, dan eet je een barrele, goil de bloed, dan hou je een panja, hoe had de kat, dan eet je een van eten, ze napte, dan mag een pijpje, ze gaat rooien. Oh. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Me gemelde, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Me met, me met, waar laat ik me met? Wat dat nou, zet snapt je dat nou waar? Laat me met, daar kan ik goed zijn met me, ben niet bij. En niemand te duren, niemand te duren. Oh, la, la, la, la. Adres, hey, Figaro, kamerat. Hey, en Figaro, uh, wat ik dacht, Figaro hier, Figaro daar, Figaro zeus, Figaro zoon en meneer Saar, zo'n schuzaar, elke kust, reet je bedoel. Als je weer opstaat, blijf je maar liggen, dan moet je maar weten wat op me komt, jok, jok, Op praat voor grafisch, op praat voor grafisch, op praat voor grafisch, op op posten met visio, op posten met visio, op posten met visio, dat is het maar na, op de TV's die overloor, hingen op teulen en me wel visio, op posten met een, op posten met een, op posten met een, op posten met een, op posten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 Het duurde ook maar één minuut, tot de buurt stond overhoop. Een man vol met konijnen, wat liet hij de mensen zien. De mensen schaar elkaar, en knokten vol u heeft konijn gegeten, gegeten, gegeten. Oh, zo fijn in de bocht gebeten, gebeten, gebeten, Maar menig heet roep ten nu ben ik me koes. Die forsche encore à die eet nu heel de dee. Aan de bientjes van het kat, konijn met de familie nee. de hele de buurt, die is tevreden, kant, de vrede, even een duikendee. Met ongekunde kandebal, geeft het mijne... Oh, nee. Gegeten, gegeten, gegeten, boven de boven de boven de boven de boven de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 Als vanzelf je wiegelen en bijna al in de baan. maar van 1, 2, 3, het houdt al de stemming, zo in dat kan heus geen kwaad. 1, 2, 3 is de dans waar je hart iedere keer weer bij open gaat. Iedereen danst de laan, wat ook, die gaat voorbij met als er. Die oude drie kwarts maat doet het steeds nog het best. Rij maar van 1, 2, 3. Sweren en zwaaien en zweven in drie kwarts maat. 1, 2, 3. Het is de dans waar je hand iedere keer weer bij open gaat.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 Als vanzelf aan je wiegelen en deinen al in een maand. Draai maar van 1, 2, 3, het houdt al de stemming, zo in dat kant is geen kwaad. 1, 2, 3, het is de dans waar je gaat iedere keer weer bij opengaan. Iedereen danst, de, de lambertrok, die gaat voorbij, net als de rest. Maar die oude drie kwartsmaat doet het steeds toch het best. Draaibaar gaat één, twee, drie, zwieren en zwaaien en zweven in drie kwartsmaat. Eén, twee, drie is de dans waar je had iedere keer weer bij open gaan.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 Gaan heel lang leven en blijf het gezond. Als je me een de koffie komt, koffie, koffie, lekker bakje koffie, wat knapte mijn zavon. Paramp, lekker de koffie ging erin als koek en ik kreeg een complimentje. Maar